Komt een idee ooit tot stand, kan zo'n gedachte ontstaan. Waar komt dat helder ogenblik, dat inzicht toch vandaan. Dat komt door ons, zin voor zin, gaven wij die woorden in, die fluisterden wij. Het was de stem van een van ons, die jou het inzicht gaf. De stem van iemand als wij, onzichtbaar aan je zij, Zo luisterde jij toen. De sterfelijke een held, zo wordt vooruitgang geboekt. Dat komt door iemand van hier. De mens bereikt op. Goedenavond luisteraars, welkom bij de vierde aflevering van Inspiratieradio. Wij zijn Christel van Wingerden en Richard Buitenek. Zoals u kunt horen ben ik vanavond een beetje schor. Ja, dat kan gebeuren. Uh, Inspiratieradio is een nieuw programma wat geheel in het teken staat van spiritualiteit en psychologie. Ons programma heeft inspirerende luchtige onderwerpen. Het is voor iedereen en draagt bij aan het opbouwen van bewustzijn waar Richard en ik graag aan bijdragen. Lieve luisteraars, deze uitzending hebben we een hele bijzondere gast. Hij is auteur, trainer, coach. Inmiddels heeft hij sinds 14 jaar, geeft hij sinds 14 jaar inspirerende boeken uit op het gebied van zelfontwikkeling. We hebben vanavond Willem-Jan van de Wetering. Welkom Willem-Jan van de Wetering. Heel leuk om hier te zijn. Wij gaan eerst luisteren naar een nummer van Celtic Woman met Made It Be. Willem-Jan van der Wetering. Hartelijk welkom bij ons in de studio. Dag Christel. Wat ontzettend leuk dat je mij vroeg dat of, je, of ik je wilde uitnodigen in, mijn, in onze uitzending. Uh, Willem-Jan, je noemt jezelf een mensenbegeleider. Dat klopt. Je tracht het beste in de mensen naar boven te halen. en uh, Voor optimale prestatie. Vertel eens hierover. Nou, ik ben... Ongelooflijk geïnteresseerd in mensen uh, ja. altijd geweest. Mm -hmm. um, we benutten maar 20% van ons potentieel toen ik dat las, he, tussen de 15 en 20 procent, nou, ja. toen ik dat las, dacht ik dat moet meer, dat, dat, dat moet, moet hoger. Weg. Zeker bij mij in ja. ieder geval. Dus um, ja, je ziet dat mensen heel, heel veel mensen vastlopen, uh, heel erg zoeken naar. Wat is het doel, wat is de zin, de, de zingeving van mijn leven? Ja. Wat is er waar van alle theorieën die ook spiritueel over je worden uitgestort? Hè? De mm -hmm. een zegt er is reïncarnatie en de ander zegt er is alleen maar een collectief geheugen. En de ander zegt mm -hmm. weer van je bent er alleen voor je ouders. En dan van je bent er voor je eigen karma. En nou het gaat maar door. Dus wat is waar? Precies. Ja, en dan is het heel mooi om al die kennis om die toch maar weer gewoon te laten voor wat het is... en alleen maar terug te gaan naar wie jij bent. Ja. Wat je kracht is en wat jij ermee kunt in jouw leven. Want de rest is theorie en is vaag. En dat maakt toch ook niet uit of er reïncarnatie is of niet? Nee, precies. Behalve als je een probleem hebt. Ja. <laughs> je hebt een, uh, een achtergrond als journalist, uh, begeleider en coach van artiesten. Hè? En uh, je bent onder andere de oprichter van de hitcode... Dat is al uh, heel lang geleden hoor. Ja, ja, dat klopt. Maar hoe is die. Uh, nou, je vertelde er net eigenlijk al wat over. Maar hoe is en wanneer is nou precies die passie voor zelfontwikkeling begonnen? Nou, dat is. De omslag kwam eigenlijk op het Eurovisie Songfestival in Bergen... in Noorwegen met Frizzle Sizzel. Toen was ik een hele week met 17-jarige meisjes op pad. Okay. En toen dacht ik zo midden in die week van... nu wordt het tijd om wat anders te gaan doen. Ik moet hieruit, dit ja. hou ik niet vol. En uh, mijn leukste bandje was Roberto Giacchetti en de Scooters. En na Roberto Giacchetti vond ik het eigenlijk niet meer leuk. Nee. Dat, het was zo'n leuke band met die jongens. En daarna vond ik het eigenlijk wel gedaan... Dus toen ben ik in de boekenuitgeverij terecht gekomen en toen kwam ik bij een uitgeverij terecht waar ze spirituele boeken hadden. En ik wist daar niets van, echt niets. Nee. En toen is mijn belangstelling gegroeid, toen kwam ik dus in contact met die schrijvers. En er is een hele beroemde schrijfster, uh, mevrouw Mulder Schalenkamp. Ja. Die is al dertig jaar overleden en er belde een mevrouw op zegt, uh, dag, bent u de uitgever van mevrouw Mulder Schalenkamp? Ze, ja, dat klopt. Toen zei ze, nou u moet even, ik heb even contact met mevrouw Mulder Schalenkamp gehad en ze zegt dat de voorraad van haar boek bijna op is en dat u een herdruk moet maken van het boek E-Met. Okay. Ik zeg maar die mevrouw is toch al toen 15 jaar dood? zei ze, ja dat klopt maar uh, kijkt u maar even na want dat ze, en, zeg dat klopte dus, dat boek was uitverkocht Jeetje nou, dat waren van die bijzondere voorvallen waardoor ik steeds geïnteresseerder raakte. Ja. En uh, dus ja, dat ben gaan ontwikkelen en dat pot op ben gegaan. Mooi, ja. Uh, je hebt ook een uh, flink aantal boeken geschreven zelf. 27, uh, jeetje. Althans, de nou... 27ste ligt hier voor me en die, die komt binnenkort me, uit. Ja, spannend, ja. Uh, hoe is nou je passie voor schrijven begonnen? Nou. Dat is al begonnen uh, toen ik een jaar of zes was. Want okay. ik ben gewoon altijd gek geweest van schrijven. En ik kon verschrikkelijk verhalen verzinnen. Yeah. Dus ik verzon al uh, verhalen. Ik kon ook heel goed praten in het openbaar. Hè. Okay. Uh, dus ik schreef al heel vroeg bij, voor de schoolkrant. En in militaire dienst was ik meteen journalist. Okay. En ik ben op mijn vijftiende al begonnen bij de Enkhuizen krant. Zo. So. Toen had je nog geen journalistenschool. Je ging gewoon naar de Enkhuizenkrant. En zei nou... Uh, ja, ik wou journalist worden. Oh jongen, nou, ga vanavond maar naar uh, die en die vergaderingen. Maak maar een verslagje, zo ben ik begonnen. Mm -hmm. En mijn eerste boek was een reisgids voor Amerika trouwens. Helemaal niks spiritueels. Oké. Okay. <laughs> zo is het begonnen. Ja. Ja, ja dat Mooi. klopt. Uh, vertel eens iets over het nieuwste boek wat uitkomt, Wimjan. Uh, dat heet uh, Het Belangrijkste Ben Ik. Ja. En dat is, de ondertitel is, en dat is eigenlijk een hele belangrijke... waar ik heel veel aan ga doen, dat is Emotionele Psychologie. Want dat is waar het om gaat. Het is de combinatie vanuit de emotie met je denken. Met je psychologische uh, ook problemen. Je ja. overtuigingen, je normen en waarden. En de emotie die dat teweeg brengt om dat in balans te brengen. En dat is eigenlijk het boek. Het is een zelfhelpboek. Dus er zijn ook veertig, ik noem het even kwalen... maar dingen die je tegenkomt... overspannenheid, slapeloosheid, afwijzing. Die heb ik allemaal een aantal uh, punten. Een mm. accupressuurpunt die je zelf beet kunt pakken... met affirmaties erbij, zodat je dat in balans kunt brengen. Dat dus als je slapeloosheid hebt, doe je die punten... en je slaapt als een roos. Nou. Zelf uitgeprobeerd. Klinkt fantastisch en het klinkt alsof we dat boek uh, allemaal gaan lezen. <lacht> we gaan nu naar het... Uh, naar het volgende nummer, en dat is van de Red Hot Chili Peppers: City of Angels.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 van enneagramma. Uh, hoe is dat zo ontstaan? Nou, ik was op zoek samen met mijn partner Christine in 19, uh, kijk er even aan, 1994. Ja. Ze, ze zegt dat het klopt. Waren we op zoek naar nieuwe trends in Amerika er was altijd een gigantische kast met NLP, neurolinguistisch programmeren. En opeens was er een plank enneagram. Die had ik nog nooit gezien. Ik wist er ook niks van. Ik pak een boek, sla het open. En dat was de avonturier en diagram type 7. En uh, ik dacht dat ik een uniek persoon was. Voor mij is er echt geen tweede in de wereld. Dacht ik. En mijn hele verhaal staat in een boek in Amerika. Mogelijk hè? Dus ik denk: shit. Dus ik heb twee boeken gekocht, meegenomen. En toen was ik verslaafd aan het Enneagram, want het is een ongelooflijk mooi en diepgaand model. Dat wist ik allemaal niet in het begin. Maar je kan het in Amerika echt studeren, ook op universiteiten. Dus ik ben er enorm mee bezig gegaan en studies gaan doen. En ja, dat heeft me uh, aardig in de ban. Zijn er ook masters in de Enneagram in Amerika? Nee. Dat niet? Wat is de hoogste titel die je kunt halen? Nee, dat is er niet. Dat is er niet. Het is echt een studie binnen de psychologie. Mm. Dus het is een... Uh, ja, binnen je, uh, de psychologische faculteit kan je het enneagram doen. En dat is gewoon een, een vrijwillig uh, aanvullend programma. Mm. Ja. Zijn ze nou verder nu, nu nog op het ogenblik in Amerika dan uh, nee. ten opzichte van Nederland? Nee, ze zijn uh, wat de Amerikanen altijd doen, als ik het even ordinair uh, zeg. Ze slaan alles plat, verdelen het in hapklare brokken. En dat is het. Het is in handen hmm. van de psychologie in Amerika. De, de, en, de, de wetenschappelijke... Ja psychologie van de universiteit, bedoel je? Nou, en alle, De psychologen in Amerika werken met het enneagram. Okay. Veel. Anders dan en hier, hè? De meeste trainers zijn dus ook psycholoog. En uh, de psychologie is erg star. Die, die hangt nog steeds van Jung en Freud aan elkaar. Mm. Die mensen zijn uit 1900. Dus er is weinig in veranderd, zeg maar even. Uh, en dat... Uh, zo benaderen ze het enneagram ook. En dat is zonde, want er zijn ook andere stromingen die veel en veel uh, dieper gaan. Ja, en... Uh, ja, ik zoek me gek. Ik graaf maar door. Als ik zo hoor, want ik ben zelf ook coach. en Ik geef ook coaching op, uh, op de hogeschool. Als ik zo hoor, zijn we hier eigenlijk verder qua psychologie dan daar. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dat, die indruk heb ik wel. Uh, alhoewel in Nederland bijvoorbeeld als je als psycholoog... Uh, er zijn hier twee bonden van psychologen. En bij één daarvan, beroepsvereniging... Als je dan het enneagram doet, word je gewayeerd. Dus zover zijn we hier. We, we leven toch in 2008? Ja. het hmm. ja. nee, is hier erg start nog steeds. Ongelooflijk. Um, in, de ja. in de psychologische begeleiding zijn we hier vrij ver, hoor. Hmm. Dat, dat klopt wel. Hoe gebruik jij het eneachroom in het daadsleven? Uh, niet dat ik iedereen typeer, want dan zou je echt gek worden. Uh, maar wat ik wel doe is... Uh, bij problemen die je tegenkomt, bijvoorbeeld in communicatie met mensen, kijken wat is het, maar in processen, uh, in je spirituele ontwikkeling, want er is een heel spiritueel enneagram. Uh, er komt overigens in oktober een boekje van mij uit bij Ank Hermers, een ankertje over het spirituele enneagram. Uh, Welk nummer is dat? Uh, geen idee. Oh, Welk nummer ankertje bedoel nee, je? Nee, welk nummer uh, van de Enneagrammen? Nee, nee, nee, ieder type heeft een, een spirituele ah, kenmerk. Okay. Mm -hmm. ja, dus, dus het gaat om het, oh, de, uh, de holy idea, de, de, ja, het heilige idee, het, uh, waar je heen moet. Nou, en ik heb hier een boek, de Enneagramcode gekraakt, heb ik hier voor me liggen. Dat is een van mijn allerlaatste boeken. En dat is ongelooflijk heeft me zo gegrepen. Er zijn negen diagrammen. Iedereen wil maar de types weten... maar de types zijn het minst belangrijke... want dat is een uitkomst van iets anders... waardoor je een type wordt. Ja. Of althans, een type is gedrag. Waardoor je gedrag laat zien. Maar ik heb bijvoorbeeld het enneagram van de aardsengelen. Enneagram van de negen planeten. Wat hebben die voor invloed op jouw type? Op jouw zijn... Nou, de ontwikkeling van het kind is een in het enneagram. Dat zijn weer negen punten die het kind gaat doen vanaf de geboorte. Dus zo is er zoveel uh, in het enneagram te plaatsen. Degene die het enneagram in het Westen heeft geïntroduceerd in 1910... Georgia Gurdjieff, die zei... Alles is te verklaren vanuit het Enneagram. Als je dat niet kunt verklaren zijn er maar twee mogelijkheden. Het bestaat niet of je hebt het niet begrepen. Dat vond ik erg aanmatigend dat hij dat zo zei. Maar zo langzamerhand, na 15 jaar studie, ben ik het met hem eens. Ik, uh, ik kom zelf ook uit de psychologie. En uh, de modellen die je voor individuele mensen kan, ja, op, over individuele mensen neer kan leggen... die kun je ook over groepen of zelfs landen neerleggen. Is ja. dat bij het Enneagram ook zo? Ja. Ja, dat klopt. De nea typen zijn ook landelijk, zijn ook provinciaal, stedelijk. Uh, zijn op gezinnen, op, wer op werk, op ondernemingen zijn een NIA-type. Uh, ja, een gezin ook is ook heel boeiend. Wat hmm. het type van een gezin is. En dan zie je dat het hele gezin zich als een type beweegt. Ja, mooi hè? Ja, dat is heel apart. Nou, we gaan toch maar even het volgende nummer aankondigen. Ik, ik zou hier nog uren ja, over jammer. kunnen praten. Ja. <laughs> we gaan nu uh, luisteren naar John Legend... Heaven only knows. is hiding second chance. Turn the beat up on repeat and we could start to dance. Sometimes when we're talking words get drowned out by the sound. So let's get back to touch and we'll get back on solid ground. Oh, let's go. Night. It's time for a second chance Turn the beat, I'm on repeat And we could start today. Enneagram trainingen. En uh, je eerste training werd in 1998 op Ibiza gegeven. Uh, dit is de diepste training die je geeft. Hè? Ja dat klopt. En wat is precies de opzet van deze training? Nou mijn uitgangspunt is anders dan in de psychologie en in Amerika. Me, uh, door de Enneagram trainers wordt gebruikt. Ja. Mijn uitgangspunt is eigenlijk dat mensen kunnen veranderen van type in hun leven. Door gebeurtenissen. Ja die zo heftig zijn dat de pijn te groot is... waardoor je een andere overlevingsstrategie gaat kiezen. Okay. En dan, de, volgens mij zijn, is 80% van de mensen niet wie ze werkelijk zijn. Niet mm -hmm. hun oorspronkelijke type vanaf de geboorte. Maar veranderen ze. Dat is niet erg, want dat nee. zijn aanpassingen. En daar kan je heel goed mee redden. Tot je natuurlijk tegen de lamp loopt. Of ja. tegen de muur. Of dat, dat het opeens, dat je in een burn-out komt... Of, het niet meer ziet zitten. Of dat dingen misgaan. Of je begrijpt je partner niet meer. Noem maar op. Ja. En dat ligt dan heel vaak aan het persoonlijkheidstype dat je op dat moment hebt. Okay. En daarmee heb ik dus een methode. Mijn uitgangspunt is dat je niet kunt genezen. Je kunt jezelf niet helen. Nee. Je kunt niet tot ontplooiing komen. Als je niet teruggaat naar wat ik noem het levensdoeltype. Ja. Het type wat je bent eigenlijk ja. spiritueel gezien vanuit uh, je karma hè, vanuit de andere wereld, vanuit ja. de ziel. Dat je je dingen in het leven aan gaat pakken vanuit een enneagram-beperking. En, het enneagram is eigenlijk negen types, maar negen beperkingen. Okay. En wat we op Ibiza doen is ja. uh, mensen confronteren met hun gedrag... Mm -hmm. Het gedrag afpellen via het spiertesten, ja. uit de kinesiologie bijvoorbeeld, het ja. spiertesten. Mensen afpellen tot alle types weg zijn, alle overtuigingen, beperkingen, emoties, alles wat je vasthoudt weg is, ja. waardoor vrijkomt je levensdoel. is dat uit een nij therapie zeg ja. maar? Nee, die, ge, die nij-techniek gebruiken techniek, ja. uh, Maar nij is wat anders. Okay. Dat is echt een andere techniek. Dit is EIK. Ja. En diagram integratiekunde mm -hmm. noem ik dat. Ja. En dat gaat dus echt vanuit de emotionele psychologie. Okay. Dus je haalt de emoties weg... zodat jouw uh, gedachten de ruimte krijgen... om uh, naar het levensdoel te kunnen. En vanuit dat levensdoel kun je ook... je andere gedachten uh, krijgen en toelaten. En verandert dus gedrag. Dus eigenlijk de zuivere ik... Ja, en dat doen we op Ibiza. Dat is ook een kleine groep. Ja. En relatief, want het zijn 22 mensen ieder jaar. Meer doe ik niet. We nee. doen het ook maar één keer. Christine is er ook altijd bij. Want mm -hmm. We zijn met, met z'n vijven, vijf coaches, okay. om de mensen op te vangen en te begeleiden. Want het is een heftig proces. Okay. Maar super mooi. Mooi, ja. En altijd vol. Dus ja, het is heel leuk om te doen. Mooi. Dus dat is mijn diepste workshop. Oké, okay, mooi. Um, je geeft ook bedrijfstrainingen. Ja. En het Ennegram uh, bijvoorbeeld ook onder andere aan de Tweede Kamer en uh, de AMF en de Belastingdienst. Ja, ja veel. Um, ja, waar richten deze trainingen zich bijvoorbeeld op? Dat is meestal op teambuilding, ja. uh, of uh, leiderschapstijlen, of zelfcoachende teams, of coachen van medewerkers. Het kan heel divers zijn, ja. maar uh, wel in een zakelijke context. Mm -hmm. Waarbij het bij mij eigenlijk wel altijd heel snel naar jezelf gaat. Wie ja. ben jij en hoe sta jij in het leven? Ja. En, en is dit wel wat je wilt? Ja. Dus daar... Uh, uh, daar gaat het dan wel naartoe hoor. Maar dat is erg leuk om te doen: om ja. met teams te werken. Ik doe veel met de douane bijvoorbeeld. Oké. Okay. Dat is erg leuk. Uh, ja, ik vind dat heel interessant. Leuk. Uh, uh, je bent ook docent van de opleiding Emotionele Psychologie? Ja. Uh, de psychologie van de emotie. Uh, wat is precies het uitgangspunt van deze opleiding? Kun je ja, daar wat over vertellen aan onze de, de luisteraars? Opleiding, de opleiding, uh, zeg maar de publiekstraining heet emotionele psychologie. Ja. Maar de opleiding heet energetische psychologie. Okay. Dat is ook een stroming in Amerika. Er zijn ja. 700 psychiaters zijn dus verbonden ja. in de energetische psychologie. Die werken ook allemaal met spiertesten. Okay. En de energetische psychologie gaat ervan uit dat je je energielichaam eerst moet helen voordat je naar je gedachten kunt. Okay. Je kunt dus in die persoonlijkheid van mensen niet komen als je niet het energetische lichaam eerst heelt. Mm -hmm. Dus dat is heel mooi dat er al 700 psychiaters zijn daar die daarmee werken. En daar geef ik een opleiding in voor therapeuten mm -hmm. om hiermee te gaan werken. Te kijken wat je dan kunt doen... Uh, om, om mensen echt op een dieper niveau te helpen. Oké, okay. mooi. Uh, mooi, we gaan naar het volgende nummer. En dat is uh, van uh, Oletta Adams met Window of Hope. In the darkness of private room, of muddling up the sorrow like it's your best friend, thinking it's an inescapable Willem. Willem-Jan. Willem-Jan, sorry. <lacht> Ik wil je straks een andere vraag stellen ja, ja, over hoor. iemand anders, die heet Jan-Willem. Ja, sorry. Um, zou je nog eens kort willen uitleggen, wat is een Enneagram? Ja, uh, Enneagram is meest bekend als karaktertypologie, maar waar het feitelijk om gaat als je het spiritueel ziet, zijn het negen energieën uit het universum. Dus het hele universum bestaat uit negen belangrijke, causale energieën. En die verhouden zich tot elkaar. Dus eigenlijk geeft het Enneagram inzicht in hoe jij je verhoudt tot andere mensen. Tot andere energieën, tot planten, tot dieren. Het is de verhouding tot. Nou, zo Heel kort gezegd, daar komt het feitelijk op neer. En om het even pakbaar te maken voor andere mensen met een ander model. De astrologie. Kun je heel kort de verschillen en de overeenkomsten met astrologie vertellen? Nee, het is echt een ander model. Het is ook niet over elkaar te leggen. Astrologie klopt en Enneagram klopt. En de astrologen die mijn opleiding hebben gedaan, zeggen ook dat Enneagram dieper gaat. Maar ja, ik vind uh, astrologie nog steeds geweldige uitkomsten hebben hoor. Maar het is echt een heel ander model. Hmm. Nou, voor iedereen die uh, wat meer wil weten over Enneagram, over de Enneagram, uh, lees een boek van Willem-Jan of kijk op zijn website of ga naar een lezing. www.enneagram.nu www .nu. nu En dan kom je, komt u uit bij de website van Willem-Jan. Nou, ik noemde net al de naam Jan-Willem van de Wetering. Die is uh, onlangs uh, overleden. Nou, iemand die qua naam en beroep veel op jou lijkt. Hij is ook schrijver met een spirituele interesse. Heb je hem wel eens ontmoet? Nee, we hebben wel contact gehad. Een uh, paar keer. Uh, via uh, e-mail en via fax vroeger nog. Hè. Uh, heb ik wel contact gehad. Ik heb hem nooit ontmoet. En uh, ja, deze week was wel even heel raar. Omdat het op de radio was. Uh, de schrijver Jan Willem van der Wetering is overleden. Mensen luisteren dan half beginnen te bellen. Maar nog dramatischer was. Dat het ANP een foto van mij heeft gestuurd. Naar alle media van Nederland. Wauw. Uh, bij het overlijdensbericht, dus de volgende morgen in de Volkskrant, nota bene... staat dus mijn foto bij uh, de necrologie van de uh, wow. van de Wetering. Dus ja, er is heel veel gebeurd. Huilende mensen, uh, nou, dus mijn me, me, me hives en helemaal vol. En, nou, het is echt een drama. Ik vind het zeer onzorgvuldig van het ANP en heel onzorgvuldig van de Volkskrant. Want de Telegraaf had gewoon een goede foto van Jan Willem. Ja. <laughs> Om maar wat te noemen. NRC ook. Ja. En wat doet dat dan met je? Ik, ik zie dat je wel wat ontsteld zeg maar, bent over het gebeurde. Dat snap ik. Uh, wat doet dat verder met je? Ja, dat, dat... Mij deed dat niet zoveel, uh, moet ik zeggen. Dat ik kan er dan nog wel... Maar ik vind het heel erg voor veel mensen die... Uh, ja, de, die foto zien en onmiddellijk de emotie voelen. En dan gaan bellen en niet verder lezen. Maar alleen, ja, overleden en de foto. Ja, en uh, dat is natuurlijk heel vervelend. Ja. Dat vind ik heel erg. Kan me voorstellen. Willem-Jan, we zijn alweer aan het einde van het interview. Nu al? Ik, nu al, ja. Het gaat God. hard. Het is alweer kwart voor negen. We hebben nog even een agenda te doen ja. zo. Ik wil je heel erg bedanken voor, uh, voor dit interview. We vinden het heel erg leuk dat je hier geweest bent. Je bent een hele leuke prater met heel veel interesses. en Dankjewel. Ik denk dat het echt uh, genieten, genieten was, ook voor de luisteraars. Heel erg uh, bedankt. Ah, Jodie bedankt voor de goede vragen. Graag gedaan. <laughs> We gaan nu uh, door met het uh, volgende nummer... van Kenny G, Somewhere in Time. Luisteraars dan zijn we nu aangekomen bij de agenda voor de komende maand. Zandvoort, zaterdag 26 juli, singlesfeest. Sneldate, want u weet, organiseert een spetterend single dancefeest in Zandvoort. Van 8 tot 9 is er een sneldep workshop, dansen en daten... waarbij deelnemers elkaar door dansen ontmoeten. Daarna tot middernacht heerlijk swingen op lekkere muziek. Het evenement vindt plaats in strandtent Maribaya op het Naturelstrand in Zandvoort. Op zaterdag 26 juli, aanvang 8 uur. Entree is 15 euro. Wilt u zich opgeven voor dit festijn of wilt u meer informatie... kijk dan op onze website www.inspiratieradio.nl Zandvoort, maandag 28 juli. Lezing, de heling en de kracht van de vrouwelijke energie. Op 28 juli 2008 geeft Lisbeth van der Brandhof de lezing... De heling en de kracht van de vrouwelijke energie. Zijn het denken en doen verbonden met de mannelijke energie? Het voelen en zijn is verbonden met de vrouwelijke energie. De lezing bestaat uit drie aspecten: eigen ervaring, visie en intentie. De lezing wordt gehouden in Villa Terre Dokter Dr. 3 in Zandvoort, op maandag 28 juli 2008 en de aanvang is kwart voor acht s avonds kosten zijn 57 inclusief koffie, thee en koek. Voor gegevens over deze workshops en lezingen... kijk op website www.inspiratiaradio.nl Zandvoort op maandag 25 augustus geeft onze eigen Christel van Wingende... Ja, ja, een lezing over accepteren, loslaten en dankbaarheid. Ook deze lezing wordt gehouden in Villa Terre Parage... Dr. Schaapenolstraat 3 in Zandvoort. De lezing is op 25 augustus en begint om kwart voor acht. De kosten zijn ook hier 7,50, inclusief koffie, thee en koek. En dan als laatste wil ik u vertellen dat wanneer u graag mediteert in een groep... er in Zandvoort de mogelijkheid bestaat om elke maandag te mediteren bij Raka van 7 tot 8. En het meedoen, ja ja, is gratis dames en heren. Op onze website www.inspiratieradio.nl staat waar u zich kunt opgeven en waar u extra informatie kunt krijgen. Tot zover de agenda. Wij willen dit programma af gaan ronden, nu. en dat doen wij met positieve affirmaties. Onze gedachten bepalen voor een groot deel hoe ons leven eruit ziet en door te affirmeren kunnen we ons leven een positieve wending geven. Affirmaties zijn positieve zinnetjes die je regelmatig tegen jezelf kunt zeggen. Het doel hiervan is dat je onderbewuste dat zinnetje uiteindelijk gaat geloven zodat je een positieve invloed in je leven gaat bemerken. Maar voordat wij dat gaan voorlezen, wil ik u er nog op attent tent maken... dat dit programma er elke zondag is van 8 tot 9. Ene week is een live uitzending, andere week is een herhaling. U kunt al onze uitzendingen naluisteren op onze website www.inspiratieradio.nl. Hiervoor klikt u op onze website op het kopje Uitzending Gemist. Verder willen wij Herman Harms... Rob Spruit, hartelijk bedanken voor de techniek. Hey. En dan beginnen wij nu met de affirmaties. Ik durf mijn kwetsbaarheid te laten zien. Ik ben ik en jij bent jij. De liefde is waar alles om gaat in het leven. Alles is zoals het is. Ik ben niet geliefd om wat ik doe maar ik ben geliefd om wie ik ben. Ik stel mijzelf open voor nieuwe zienswijzen. Ik mag gewoon mezelf zijn en erop vertrouwen dat dat goed genoeg is. Ik ben bereid mijn planning los te laten... om te kiezen voor wat in het moment passend en goed voelt. Wees volledig aanwezig in elke ervaring... Ik ben elke dag de beste persoon die ik kan zijn. Ik hou van mezelf precies zoals ik ben. Ik uh, heb nog een, uh, een vraag, uh, Willem-Jan. Hoe ervaar jij nou spiritualiteit? Um, spiritualiteit is voor mij uh, ook weer in het diagram natuurlijk. Alles is een drie eenheid. Er is een positieve kant in jou, mm -hmm. er is een negatieve kant in jou, je schaduwkant. Mm -hmm. En dat wordt bij elkaar gehouden door het neutraliserende. En spiritualiteit is dat je volledig leeft in het nu, mm -hmm. bewust van je positieve kanten, het accepteren van je schaduwkanten, want die heb je. Ja. En dat je dat doet vanuit neutraliteit. Mm -hmm. En als je dat doet, hoef je geen keuzes te maken, want dan weet je wat je moet doen. Precies. Nou, dat is een heel mooi antwoord. En, en daar gaat het bij mij heel erg om. Ja. De drie eenheid in jezelf. De ziel, het de mannelijk deel en je vrouwelijk deel. Het positieve, het negatieve en het neutraliserende. Mm -hmm. Daar ben ik heel erg mee bezig. Er brandt Mooi. ineens een, een vraag in me op. Hoe, hoe zie jij dat in vergelijking met het ego... Het ego zit erg in de dualiteit. Mm -hmm. uh, positief, negatief. Het negatieve wegdrukken. De schaduwkanten in het licht zetten. is ook zo'n mooi boek. Maar nou, zinloos, want dan heb je een andere schaduwkant. Um, dus, dus als je je ego wil overstijgen... zal die drie delen zullen bij elkaar moeten komen. Je mannelijk deel, vrouwelijk deel en je zielsdeel. Um, Patriarchaal. Dat is ongeveer deze maatschappij... Hoe, hoe, hoe, hoe zie jij dat? Want we zijn een beetje uit balans hè, op het ogenblik. Ja, in deze, het, het mannelijke komt heel erg sterk naar voren in deze maatschappij. Het vrouwelijke wordt heel erg weggedrukt. Al 2000 jaar, sinds het christendom. Ja. Kun je daar nog iets over zeggen? Ja, het, het mannelijke deel zit in het Enneagram op de drie, op punt drie. En dat is dus ook het, het, het, uh, het, uh, ja, het grote ego-stuk. En daar zitten we heel erg in. Kijk, in het oosten zitten ze heel erg in de neutraliteit... En daar houden ze weinig rekening met het positieve en negatieve of het mannelijk en vrouwelijk. Want daar is het weer in kasten ingedeeld, in herkomsten, in karma. Ik in... in India vooral. Ja, mm -hmm. in India. Dus dat is een hele boeiende. Hier in het westen is alles zwart-wit, licht-donker. Keuzes maken. Ja. Wat wil je? Maak een keuze. En een spiritualiteit is, je hoeft helemaal geen keuze te maken, want het maakt helemaal niet uit. Nee. Je komt er toch als je maar in beweging blijft. Dat is de enige van belang. Blijf in beweging en blijf niet stilzitten wachten tot er iets gebeurt. Je moet het zelf doen. Het dus maakt eigenlijk niet uit welke kant je op loopt. Als je maar loopt. Het dus is een, beetje een hele je... mooie film, Sliding Doors. Mm -hmm. En die film heeft twee scenario's. In het ene scenario haalt het meisje de metro. In het andere missen hem. Maar het einde is precies hetzelfde. Het ja. maakt niet uit of ja. je hem haalt of niet. Ja, precies. Ja, ik heb zelf ook wel het gevoel dat, je, dat het heel belangrijk is dat je, dat je in beweging bent en dat je ook, minstens dat is mijn persoonlijke overtuiging, dat je de kosmos gewoon heel makkelijk die dingen kunt laten bepalen voor jou die goed voor je zijn. En dan hoef je eigenlijk helemaal niet druk te maken over wat je wil. Ja, mijn ervaring is, als ik bijvoorbeeld druk heb, dan, komen, dan bellen geen mensen om, om, uh, voor, uh, voor, uh, voor mij als, het, als ik het heel rustig heb, bellen ze wel. En dan kan ik gewoon loslaten hoef ik ja. niks aan te doen. Hoe dus ja. zie jij dat? Ja, precies. Ja. Ik, iets anders. Ik denk dat je de kosmos gebruikt. Uh, dat je de invloed van de kosmos gebruikt... om zelf in beweging te blijven. En dan ben je helemaal in neutraliteit. Ja, dat is mooi. Ik heb voor mezelf een uh, omschrijving gemaakt van spiritualiteit. En uh, een hele korte eigenlijk van... Uh, ik doe alles vanuit mijn gevoel met een duidelijk lijntje naar boven... Ja. Ja. En ja. hou je verstand erbij. Precies, dat nou. is ook wel belangrijk, ja. ja met deze, met deze ja. wijze woorden moeten we nu echt de uitzending afsluiten. Ja, afsluiten. We ja. hebben gelukkig nog even wat vragen kunnen stellen. Het was uh, heel leuk om daarover ja, te dankjewel. praten. Nou, Willem-Jan van der Wetering, heel erg bedankt opnieuw. Graag voor dat je bij ons uh, was en uh, graag tot ziens. Wij uh, danken jullie luisteraars voor het uh, beluisteren van deze uitzending. En uh, tot de volgende keer, tot 27 juli.